Waterbalgemoed met het NMS Journaal. De nieuwe stikstofaanpak van het kabinet is onvoldoende. Er is geen garantie dat de natuur goed herstelt. En ook juridisch zijn er te veel onzekerheden. De commissie Remkes zegt dat in het eindrapport dat rond deze tijd wordt gepresenteerd. Een jaar geleden zette de Raad van State een streep door het stikstofbeleid van het kabinet. Talloze bouwplannen en vergunningen voor boerenbedrijven konden niet worden uitgevoerd. Het nieuwe beleid lijkt volgens Remkes te veel op het oude. Zo moet de stikstofuitstoot over 10 jaar niet met 26% omlaag, maar met 50. Boeren bij kwetsbare natuur moeten niet vrijwillig, maar ook onvrijwillig worden uitgekocht, zegt Remkes. Een oud malaria-medicijn lijkt definitief uit beeld voor de behandeling van coronapatiënten. Na twee weken waarin er veel te doen was om het middel hydroxychloroquine is nu het grootste lopende onderzoek ernaar stilgelegd. Het gebeurt omdat uit de voorlopige resultaten geen enkel voordeel blijkt... voor coronapatiënten die het middel kregen. Door de coronacrisis krimpt de Nederlandse economie dit jaar met 6,4%. Een historisch dieptepunt, zegt de Nederlandse bank. De werkloosheid loopt op tot 7,3 procent. De gevolgen voor de huizenprijzen zijn waarschijnlijk beperkter. De Nederlandse bank verwacht een lichte daling van de huizenprijs. In Duitsland is een man opgepakt die van plan zou zijn om moslims te doden. In het huis van de 21-jarige inwoner van Hildesheim zijn wapens gevonden en rechtsradicale documenten. De politie was gewaarschuwd door iemand die met de verdachte chatte op internet over zijn aanslagplannen. De gemeente Schiermonnikoog geeft elk huishouden op het eiland een tegoedbon van 20 euro. Die kan worden besteed bij lokale ondernemers. De gemeente wil de ondernemers een steuntje in de rug geven. Ook vindt het bestuur van Schiermonnikoog dat de eilanders in deze moeilijke tijd een aardigheidje verdienen. Het weer wat buien, maar ook wat zon bij 15 tot 18 graden. Morgen weinig verandering en dan maximaal 17 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Zo lekker zo op een uh, zaterdagmiddag, een uh, winderige zaterdagmiddag hier in Zandvoorts. En nu de muziek van de Doobie Brothers op de Zandvoorts Radio. Listen to the music.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 De horecabedrijven hadden zich goed voorbereid... en vooralsnog houdt iedereen zich aan de richtlijnen van het RIVM. De Halterstraat was bij van proef de hele, is bij wijze van de proef de hele maand juni... van 12 tot, het, tot 12 uur s'nachts afgesloten voor al het verkeer. Omdat de terrassen de ruimte geven daarvoor is dat die afsluiting. Het deel van de Halterstraat waar de dichtste concentratie horecabedrijven te vinden is... was erg gezellig ingericht en stond echt te poppen om eindelijk weer aan de slag te gaan.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 Verder hebben we morgen in de uitzending ook uh, een interview met Roy Donders... Die, met Rob Hartog van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zandvoort. Hoe hij daar tegenaan heeft gekeken. Nou Vandaag was er een beetje een opstootje hè, naar Altenstraat. Halterstraat. Ja, ik hoorde zoiets. Het hek was dicht het, en, het hek, en uh, niemand kon... Uh... Het hek was dicht, brug stond open, zijn band was lek en niemand kon er in ieder geval doorheen. Nee, klopt. Maar er, er stond daar wel een, een, een, een, een handhaven bij. Nee, helemaal niemand. stond helemaal niemand nee. bij. Nee.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 niet meer gedraaid. Vandaar op deze zaterdagmiddag dat we hem weer eens uit de kast hebben gehaald. De single van Sheila E en de bell of Sint Mark. Zo dadelijk het weerbericht na deze van The weekends. Show. En nu draaien we zeker voor je hier op de zaterdagmiddag bij de Zandpoort Radio. The, the and Zie je de weekend en blinding lights. 1 minuut overal drie op. zitten klaar voor het weerbericht. Ja. Hoe is het ermee? Nou, we zeiden het al, hè? vandaag schijnt weliswaar geregeld de zon. Maar het kon, kan ook uh, kans op buien geven. Vanmiddag laat het weerbeeld, weerbeeld steeds meer wolken zien...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 Oda. niet. of? Of wie o?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 Van de week te struinen in de grootste hits uit de jaren 80, uh, Albert-Jan. Ja, ja. En toen kwam ik deze tegen. Dan denk ik van, nou, die moeten we weer eens uh, draaien. De ieder van Falco en uh, Ginny. En hebben wij even mazzel dat we morgen ook weer programma doen? Want, want dan? Dan gaan we die andere Falco draaien. <laughs> ja. Rakmi Amadeus. Heel goed. Nou, wij hebben in ieder geval genoten. Ik hoop jullie als luisteraar ook.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 I don't go there Everybody Still in my heart somewhere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 En dat alles via de provider Sigho. Stak in de moment, hier is de single van YouTube. I'm of in this world. You can throw at me. That I